Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een agent die bij het trekkerschietincident in Heerenveen was, is ondergedoken. Volgens Dagblad van het Noorden heeft hij gisteravond onder bewaking zijn huis verlaten. Meerdere agenten zijn volgens de politievakbond sinds dinsdag lastig gevallen door actievoerders. Dinsdag was er een boerenprotest bij Heerenveen. Volgens de politie ontstond daar een dreigende situatie waarbij ze schoten en een trekker raakten. De jongen van 16 die daarin zat vertelt tegen Omroep Friesland dat hij niet begrijpt waarom er richting hem werd geschoten. In mijn egen had ik geen reden om te schieten. Ik heb geen bedreigende situatie veroorzaakt. De jongen en twee andere mannen werden opgepakt, maar zijn inmiddels weer vrij. De Britse oppositie wil niet dat Boris Johnson nog maanden blijft zitten nu hij is opgestapt. Ze dreigen met een stemming tegen hem. Johnson kondigde vandaag zijn vertrek aan, maar zegt door te willen gaan tot er een opvolger is. Maar de oppositie wil een snel vertrek en ook een aantal partijgenoten willen een snelle wisseling. De eerste Nederlander die een kunsthart kreeg is overleden. De man van 54 had ernstige hartproblemen. En kreeg het kunsthart vorig jaar in het UMC Utrecht. Wetenschappers zeiden dat het hart maximaal twee jaar mee zou gaan. Het overlijden is daarom niet helemaal onverwacht. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak. En in midden nederland tellen ze de uren af. Daar gaat morgen de zomervakantie van starts. En dat zorgde voor de last minute vakantie aankopen bij de kampeerwinkel. Wat niet geheel onbelangrijk is... Is de verbanktrommel? Ik hoop dat we hem niet nodig hebben. Een parasolvoet. Die we met water kunnen vullen. Een coolbox. Waarom? Uh, voor in de auto, om uh, je drank uh, lekker koel cool te houden. Voor de andere regio's is het nog even wachten. Regio Noord gaat 16 juli met vakantie. En het zuiden moet nog wat langer door, tot 23 juli. En dan nog het weer. Het is droog en grotendeels bewolkt. Morgen laat de zon zich af en toe zien dan een graad of 20. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de B. In de regio Noord-Holland staan files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor knoop het Eemnes, 10 minuten vertraging. Op de N201 uit uithoren richting Hilversum tussen Vinkenveen en Loenen een kwartier. En op de N230 maarsend richting Utrecht. Voor Utrecht overvecht, 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zeker, uh, dit komt uh, voor een deel uit Zandvoort, want uh, hier zit DJ Lambda achter. En die heeft ook hier een uh, grijze zaterdag wel eens in de jengse uh, lopen draaien. <laughs> achter uh, Lambda schuilt e keur Goedenavond bij deze alternatieve film. Het uh, was uh, het nummer Broken, dat is een leuke somersnummer, uh, kan je prima opzetten denk ik. Denk als ik het uh, zou beluisteren, want ik heb uh, collega Hans Botman uh, van de week even gehoord. Die zegt dat we gewoon zwaar een hittegolven gaan krijgen ergens volgende week. Nou, ik moet er nu aan denken. Dus, uh, maar goed, we gaan het uh, allemaal meemaken. Welkom bij Dijssel Event. het is de eerste donderdag van juli. Tenminste, de eerste donderdag dat we kunnen draaien. Het is 7 juli. Dat uh, is even de datum. Dat je niet denkt, het is de eerste juli. Nee, het is de eerste donderdag van juli. Ik moet het goed zeggen. Ligt ook een beetje aan mij. Goed, uh, wat gaan we doen? Uh, we gaan straks uh, praten met Nana of Nana M. Roos. Ja, uh, Zij uh, resideert tegenwoordig in Londen. Maar ze heeft een, uh, vorige week een nieuwe single uh, uitgebracht. En dan is het hoog tijd om daar eens even over te gaan praten. Bovendien konden we dat uh, vorige week ook niet doen, omdat we vorige week nog een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf hadden. Uh, dat is één. En in de tweede uur gaan we praten met uh, Dish12. Wie zijn dat? Of Dish12? Dat moet ik uh, moet het wel op de Engelse manier uitzeggen. Maar daarachter schuilen twee leden van Alaska en dat is Martin Tol en jawel, de onvermijdelijke Frank Bond, die is uh, daar ook bij betrokken. En uh, als we Frank Bond dan toch nog uh, spreken in dat uh, komende uur, dan gaan we het ook uitgebreid even hebben over de NH-pop. Want uh, de popkanjers zijn weer hier en daar uitgereikt. Uh, en daar moeten we het dan toch ook even over hebben. Dus dat is uh, het, uh, het tweede deel. Dus, uh, dus Frank moet blijven hangen. Dus dat, uh, dat, dat wordt uh, straks nog wel een uh, opgave. En in het de derde uur gaan we praten, gaan we praten met Florian Honor. Uh, hij is uh, een van uh, de mannen achter. Harley-Francine, want die brengen morgen hun, uh, hun debuutalbum uit. En uh, daar gaan we ook uh, twee tracks uh, van draaien. Tussenin zit hij ook nog verstopt. Er dus zit van alles en nog wat in. En omdat het toch een beetje Zandvoorts is... want de eerstkomende komende zes minuten komt alleen maar uit Zandvoort... is dit ook uit Zandvoort. Zing en ineens, de twee buurjongens... met Umbrella, de derde single die ze hebben uitgebracht bij Top Notch. Ik kon niet stoppen, we kennen de slags, we kennen van Vella Ook wij kennen bars in training, niks keer niks, plas Ook ik ken de splash van rena die regen op mijn ambarella Dus ziet ze de shoes, Sharon, ik ken ook Isabella Van Vella, Vella, we kennen van Vella Ik had die regen druk hier op mijn ambarella Bella, Bella, op mijn ambarella Ik had die regen druk hier op mijn ambarella op mijn op mijn op mijn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 Hou many niet uit, mogen weer rood, want ik ren in de velden, mijn ogen zijn moe Heb je, je probleem met mij, me, van Die of die steden, ze komen je toe Ik ben echt door aan die stapels, die fabels, die moet je niet doen als ik kom in je room ik zie me met Yara, Niki Jamila, hier in mijn room, maar ze lijken m'n jongen Ik wil niet stappen, we kennen de slag, ze kennen van veel. We can't have bars in training, skin, express in my pay, yeah Okay, can't splash for rain on the region of my number-related de is the show, Shara, Niki and Ogisabella Oh, fella, fella, we can't have a fella I can't have a drop of zero in Bella, Bella, up my number-related I can't have a drop of zero in my number-related Ella Up my number Ella Ella Kommen naar Berela, Berela, kommen naar Berela, Berela, kommen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 See mm you -hmm.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 De That's Not You. Is de bedoeling dat we er ooit nog hier gaan meemaken weer. Binnenkort zou ergens in augustus moeten zijn, maar dat moeten we nog heel eventjes afwachten. Hoe, wat betreft de data, want dat weten we ook nu nog niet helemaal precies. Zie je in dienst, hoorde je ervoor met Umbrella. En daarvoor dus de opening met H.P. Vince. Dat komt niet uit het antwoord, maar niet die Lambda ja. En dus uh, kunnen we spreken van een beetje een Zandvoortse kwartiertje. Hier aan het begin van uh, het uh, Alternatieve film. Ten slotte zijn we dus ook nog hier in een lokale omroep. Ja, dan moeten we daar ook een klein beetje rekening mee houden. Maar goed, er zitten heel veel uh, nieuwe dingen in. Zou ook uh, bijvoorbeeld deze single van drie heren uit uh, Leiden. We hebben ze wel eens eerder gedraaid, maar dit is een uh, allernieuwste. Brick heet uh, het nummer en de groep heet WHERE. was dit met Persist. En dat uh, is van het uh, mixtape-verhaal... wat hij uit heeft gebracht. Vorige week deed hij dat. It's Like a College. Uh, dat is... Uh, of collage. Beetje hoe ze vrans uit zeggen. Maar dat is allemaal een beetje verzamelingen... wat hij bij elkaar heeft uh, geharkt in de, de laatste tijd. En uh, Persist is een van de nummers. Daarvoor hoorde je Where Met uh, Brick. Een van de, de nummers die ik denk uh, wel een kans toelichten die het leuk gaat doen in zomerse um, clubjes of wat dan ook. Dat uh, denk ik uh, zomaar. Uh, we gaan uh, zo dadelijk uh, Nana en Rose uh, proberen te bellen. Tenminste, dat is uh, wel de bedoeling. En maar eerst uh, gaan we nog even oud materiaal van het draaien. Dat is dit hele mooie nummer. November. The morning was the worst I swear It all just didn't even make sense Even in the afternoon we were still Hoping for this dream to end ooh, ooh, ooh. The back pressed against my bike We never Like so much to play Pretend that these songs are like the saddest tracks It seems some dreams just never end het wel mooi als je dan weer een aanleiding hebt... om dit uh, nummer uh, te laten horen van Nana M. Rose met uh, November. Uh, bovendien, in de popronde zat zij ook uh, van het afgelopen jaar. En ik dacht, weet je wat, ze trad op in Haarlem, ik ga eens kijken. En toen werd ik ineens ook uh, getrakteerd met een toekomstig uh, grote hit... Van Mo. En die zat daarvoor. En uh, ja, ik, ik was dus getuige van... één, van een hit in wording. En twee, heb ik natuurlijk stil uh, genoten van uh, Nana en Roos die erachter uh, zat. En uh, we hebben er ook aan de telefoon... Goedenavond. Goedenavond. Ja, want dat was... Uh, ik meen ergens in september van de popronde... In, uh, was dat, in Hanem. Ja. En, uh, ja, klopt. En toen heb jij daar ook uh, een optreden uh, gegeven. Na Mo was dat... In de Philharmonie. Ja. ja, ja, prachtige zaal, dat was wel leuk. Ja, en, en ook van jou, dat was ook heel ingetogen. Ik zat, geloof ik, op vijf meter van je in af in dat opzicht. Ah, wat leuk. Ja, ja, ja, ja. Dus dat was, dat was die avond. Ja. Maar goed, ja, november, en daar kwam natuurlijk nog een EP uit voort, had ik begrepen. Ja, ja klopt. Um... Wat ik toen uh, vertelde tijdens het optreden bedoel je? Of... Nou ja, nou niet alleen dat, maar die EP. Uh, hoe is die uh, verder eigenlijk ontvangen? Nog? Um, nou, die is vorig jaar uitgekomen in uh, juni. Ja. Dus die is nu een jaartje uit. En uh, ik ben heel blij met hoe die ontvangen is. Want het is mijn eerste EP geweest als Nana and Rose. Um, daarvoor bracht ik wel muziek uit, maar dat was onder andere, ding, andere namen. Ja. En, um, dus dat is altijd even afwachten. Maar ik, um, ik ben heel erg blij geweest met de reacties. Ik heb het idee dat ik er wel weer nieuwe stappen heb kunnen maken. Ik heb een, een boeken erbij gekregen. Ja. En um, mooie opbrengingsmogen mogen doen popronden kunnen doen. Dus ik heb wel het idee dat we weer een stap... Verder zijn gekomen. Ja. Heel leuk. Ja, ja, nog even voor alle duidelijkheid: die EP die heet Morning Drops and Lemon Seeds. Yes, klopt. Dat zeg je, ja, precies. Uh, daar stond ook, uh, dat ook, dat was een machtige nummer november op. Ja, wat ik me toen ook nog van. Dat optreden bij de Popunie of bij de moet je mij horen. De popronde kan herinneren, want de is in Rotterdam. Maar de popronde kan ik me nog herinneren dat je ook nog wel een nummer speelde... wat ook heel bitterzoet is, of heel zoet. Ben jij dat ook? Een beetje dat, dat, dat, dat je ook dat soort songs ook kunt spelen? Um, Bitterzoete songs bedoel je? Ja, niet alleen bitterzoet, maar ook gewoon hele zoete songs. Ja sowieso, ja? nee ja, ik, uh, ik ben op zich, muziek kan soms wat, wat melancholischer zijn en zo, maar ik ben op zich best wel een uh, uh, positief romantisch persoon mm -hmm. <laughs> en dat wordt er soms ook uit, ja. die zitten er ook tussen ja. Ja. ja want uh, Sweet Honey, is, ja? is, is dat nou zo'n nummer uh, als het uh, gaat om de zoetigheid? Ja, zeker. Dat gaat eigenlijk alleen maar over, over zoete dingen. Ja, het is net alsof ja. die beeren in die honingpot uh, zitten. Ja, ja, precies. Precies, moet ja. er ook uit. Ja, maar uh, daarna, uh, na dat uh, popro nou, ja, popronde verhaal... Ik, uh, ik lees dan van alles. En uh, ja, het, het nieuwsbericht wat wij natuurlijk op onze eigen website heb, uh, hebben geplaatst... is dat je daarna naar Londen bent gegaan. Ja, klopt. klopt. Kl ik ben echt net weer terug. Ja. Oh, je bent weer terug? In de, ja, yes. de, okay. ja, echt met een weekje. Ah, je, je zit dus weer gewoon in Nederland, dat begrijp ik nu. Ja, ja. ja klopt. Maar goed, uh, Londen. Wat, uh, wat brengt jou toe uh, om in Londen te gaan wonen? Uh, nou, ik, um, ik vind het sowieso een hele leuke stad op muziekgebied. Er gebeurt gewoon heel veel en er is heel veel plek voor allerlei verschillende soorten genres. Mm -hmm. En uh, het leeft daar gewoon zo ontzettend echt. In iedere kroeg heb je wel live muziek. Um, en dat vind ik heel erg leuk en natuurlijk echt de muziekindustrie uh, van Europa nou, is wel gecentreerd in Londen, vooral mm -hmm. althans de muziek die ik vet vind. En, um, dus ik dacht ik wilde gewoon eigenlijk middenin zitten en dan kwam er nog bij dat ik weer aan een nieuwe EP aan het werken ben en mijn producer wer uh, woont in Londen, ja. hij komt ook uit Londen. En ik dacht als ik dan aan die EP ga werken dan kan ik heel vaak op en neer gaan maar ik kan er ook gewoon lekker een paar maanden heen gaan. En er compleet op kunnen focussen. Ja. Toen dacht ik, ik ga het gewoon doen. En het is echt super goed bevallen, het was heel erg leuk. Ja, uh, was het ook lastig om dan uh, een plek te vinden in Londen? Want ik denk toch dat het niet een van de goedkoopste steden is in Europa. Nee, het is zeker niet goedkoop. Ik had geluk dat ik uiteindelijk iets vond dat er enigszins betaalbaar was. Uh -huh. Maar uh, het, het was even zoeken, ja. Maar ik, uh, ik heb heel erg geluk gehad, ik heb een heel leuk huis gevonden. Is dat is dat chill? Oké, okay, dus de, nou ja, de, je, je zit er dus nu een tijdje, maar euh, ja, nou, je hebt al iets verteld over de dynamiek van, van Londen. Dat wordt wel eens ook gezegd over bijvoorbeeld Berlijn. Dat wordt, uh, wordt ook wel eens uh, genoemd in dat opzicht. Oh ja, ja, ja, ja. dat denk ik uh, inderdaad zeker ook met muziek maar ik heb het gevoel dat het daar meer op elektronische muziek is. En qua popmuziek meer in Londen. Ja, oké. Okay, oké. Okay. Dus het... verdeling. Maar goed, dat is van buiten afgezien. Ja. Ik weet niet of ik gelijk heb. <laughs> ja, nou, nou, je, heb ik een je, je hebt wel een beetje gelijk. hoor. Want de, een beetje de elektronica komt inderdaad een beetje uit Berlijn. En uh, ja. wat, wat meer het, het, het wat ruwe en uh, rafelige werk, dat komt meer uit Londen. Maar goed. Dat, ja. Uh, um, nou ja, je hebt het al gezegd uh, over de producer. Uh, dus het is ook wel een logistieke reden is dat natuurlijk wel handig dat je dan in de buurt uh, bent. Ja, precies. precies. Ja. Dan kun je gewoon makkelijk uh, uh, ook tussendoor even aan wat dingen werken. Um, in plaats van heel geconcentreerd van ik ga nu een week en dan ga ik over twee maanden weer een week. Ja. Dat kost natuurlijk allemaal heel veel tijd en ook weer reiskosten en genoeg. En ik ja. dacht, als ik, als ik er dan toch veel moet zijn, dan wil ik er liever echt even helemaal zijn. En dan kan ik hopelijk ook nou, wat meer mensen ontmoeten daar die ook met muziek bezig zijn. en het uh, ja. uh, Een beetje op die manier ook zien... Ben je ja. ook al gewend uh, aan het Engelse leven? Oh ja, ik vind het echt heerlijk. Ik vind, ik vind Londen heel erg leuk. Ja. Dat vind ik al heel lang. En... Uh... Ik vind Britten heel leuk, heel grappig. <laughs> nou ja, de, de premier is opgestapt, hè. Dus ik bedoel, ja. het is uh, lekker uh, actueel. Uh, ja, ik, ben... ik, uh, ik vertrek en een uh, land in elkaar. Nou <laughs> ja. <laughs> ja, ja, ik ben een nieuwsmijne, maar dat heb ik nou net gehoord. Dus, uh, dus ja, uh, uh, goed. Maar um, even over, over je, je, je zei het al, de EP. Um, want, want dit, uh, dit slaat natuurlijk op jouw wonen in Londen, maar... Het heeft ook, uh, want dat, uh, we hebben het een beetje nu over die nieuwe single. Um, daar zit ook het spanningsveld ook, hè? Met, uh, meteen in deze single. En het wonen uh, in Londen. Ja, ja, nou, ik had hem eigenlijk niet geschreven toen ik in Londen was. Mm. Ik heb hem eigenlijk een jaar geleden of zo al gemaakt. Ja. Um, en, uh, maar het, het was wel heel erg van toepassing toen ik hem uitbrak. Oké. Okay. <laughs> ja, toen, toen was het nog meer van toepassing, maar eigenlijk toen ik het schreef. Um, ik woon in Rotterdam en uh, mijn partner woont in Amsterdam. Hmm. Dus dan hebben we ook al die afstand die, waar ik het over heb in dat nummer... Um, is dan ook al van toepassing. En het was nog eens even extra van toepassing toen de tijd in Londen was. Ja, dus, uh, uh, maar, maar staat hij ook... Uh, want je hebt het nu over je partner, maar steunt hij je ook daarin? Want het is natuurlijk wel heel belangrijk voor jou uh, dat, je, uh, dat je daar zit in Londen... en dat dat uh, ja. uh, straks ook goed afgerond wordt. Ja, zeker. Nee, ik heb, ik heb heel erg geluk. Uh, maar hij is uh, super, super uh, ondersteunend daarin. En, en vindt dat ik dat gewoon echt moet doen. Hmm. En uh, dus dat is heel fijn. Ja, daar. daar. <laughs> dat is wel een rol. Ja, oké. Okay. Nee, want, het, want ik, ik ik las dat uh, ja, ergens. En uh, ik, ik bedoel, dan, dan is dan mijn nieuwsgierigheid uh, gewekt. Want het is natuurlijk wel belangrijk dat de partner dan uh, daarin een in steunt, uh, in dat opzicht. Ja. De, deze single die we zo dadelijk uh, laten horen... Uh, is uh, de opmaat naar een nieuwe EP. Uh, weet je al wanneer die uh, nieuwe EP gaat komen? Ik hoop in het najaar. Ja. Um, maar dat, daar kan ik nog geen harde uitspraken over doen. <grijg> Hangen in het onderzoek, zoals wij dan dinsdag zeggen... kunnen we daar niks over zeggen. Dus uh, nee. <grijg> ja, nee, dat, dat lijkt me duidelijk. Maar goed, um, ik, ik heb ook begrepen... Uh, zal er wel weer interesse zijn, denk ik... van de grote landelijke zenders... Want ik heb begrepen dat, dat je daar uh, sowieso bij NPO Radio 2 bent geweest. En toen zat jij, uh, ja. nog, zat jij nog aan tafel samen met uh, mijn uh, voormalige ra uh, radiocollega Jip Richter. Kan ik me nog herinneren? Oh. ja. hij viel toen. Ja, ja, ja, bij Giel, inderdaad. Uh, oh, daar zat ze bij. Ja, ja. en uh, Die kwam een week later hier binnen. Die zegt, ik heb met Nana en Roos uh, in één studio gezeten. Dus ik zeg, nou, dat is lekker. Dus... Ah, wat grappig. Ja. Oh, ja. Nee, klopt. Ze, ze, ze heeft het wel genoemd, inderdaad. Ja, ja. Dus, uh, oh, ja. ja. ja. dus dat is één. Maar uh, denk je ook dat deze daar ook uh, wel op aansluit? Heb je, heb je al gehoord uh, dat ze al belangstelling hebben voor deze nieuwe single, of niet? Uh, nou, ik heb hem nog niet gedeeld met, uh, met de contact die ik bij Radio heb. Ah. Dus, uh, want ik, ik ben echt uh, nu nog aan het mixen en aan het uh, nog wat dingen aan het aanpassen in de producties het is nog niet helemaal af ja. dus ik wil het eerst goed afmaken voordat ik het ga delen en dan ga kijken of er uh, wat interesse is maar ik hoop het, ah, okay. ik hoop het. Ja, dat, ja dat hopen wij natuurlijk ook want, uh, want ja, uh, ik, uh, er is er één die op dit moment vreselijk hard aan het weg timmeren bent, dat ben jij het wel denk ik oh dankjewel <lacht> ja. fijn dat dat zo overkomt ja, um, even nog over die single, gaat die over? Uh, hij gaat over uh, je heel erg thuis voelen bij iemand. En eigenlijk zo erg dat je niet meer terug naar je eigen huis wilt. <laughs> dat is uh, in kort uh, waar het een beetje over gaat. Ja. ja. Als mensen wat uh, meer van je willen weten, waar kunnen ze je dan vinden? Uh, ik ben vooral actief op Instagram. Nana Amros is mijn handle. Of mijn website nannamrose.com. Dan vind je alle, alle linkjes daar ook. Dan gaan we hem draaien. Hier is uh, Nana Amros met haar nieuwe single. I don't want to leave your house no more. Dat ze weten dat we heel veel van ze houden Kan ik kiezen, wil ze allemaal trouwen Hé, hey, laat je horen voor de juffen, voor de juffen. Middelbaar inderdaad, maar, maar ook ouder Moet je kijken wat ze dragen, op de schouder hey, Heel veel, hou me vast ook al ben ik niet te houden, te houden. Yo, vrouw, Hey, hé, hey. Juffrouw, ik zag je bij de bus, hè? Bus, hè? Half negen s'morgens is klus klussen bus, hè? Ik heb misschien wel geen Mustang Maar kan je brengen waar je wilt, spring maar op mijn heren fiets Weet alleen al even langs en ik ben alweer verliefd In ze allemaal tof, maar deze is het keer Les, want ik wil je weer zien Au! Juffen, laat je horen voor de juffen Voor de juffen, buit de, de juffen, maar ook ouder Laat ze weten dat we wereld van ze houdt Hallo, kan ik kiezen dus ze allemaal grauw Oei, hey, laat je horen voor de juffen Voor de juffen, middelbaar in de taar, maar ook, maar ook. Maar ook. Moet je kijken wat ze vragen op hun schouders? Hou me vast, ook al ben ik niet ja, te houden. Hé, hoe poepsie, bijna de concerten vergeten. Ik hoorde via, 4 via, is erg hey. Lijpe klussen doet ze echt dan omstreden. Huh. Dus ik wilde vragen of ze met me wil delen. Oké, okay. grote shout-out nou, of zijn ze Mijn vrouw van Mossel was die hele meneer. Oh. Ik was ze niet het eerste uur, ik had mijn wekken verkeerd. Maar mijn proef heb ik wel gehad, dat ze een gekke geleerd. Huh. Uh. Deze tijden ben alleen maar aan het bijklussen. Huh. Meer stress dan een les van scheikunde. Huh. Oh nee, ik hoef niet te horen wat zij kunnen. Huh. Ik wil en Al een tijdje geen tijd voor saadjuffen Zie ze zijn en ze willen op mij knuszen ben op positiviteit en allerlei juffen En ze kunnen bij mij drukken Heet voor je, heet voor je Helemaal hartstikke heet voor je Heet voor je, heet voor je helemaal hartstikke heet voor je Heet voor je, heet voor je Helemaal hartstikke heet voor je Heet voor je, heet voor je van ja, Helemaal heet. wat wegslikker heet. Laat je horen voor de juffer, voor de juffer. Zet die juffer, zet die juffer, mouwt houdt. Laat ze weten dat we er van ze houden. Hallo, kan ik kiezen wil ze allemaal trouwen trouw? Hey, laat je horen voor de juffer, voor de juffer. Meneer, in de draad mouwt houdt. Moet je kijken wat ze dragen op Hoog schouder koud. Hou hem vast, dat ben ik niet te houden. Luxe, hé. Dit is voor de juffer. Shout naar de juffer. Eet van je. Dit is voor de juffer. Laat je horen voor de juffer. Eet voor je. Dit is voor de juffer. Toch heel duidelijk een hand van de jeugd van tegenwoordig. Maar dat heeft ook te maken met de producer. Dat is Bas Bron. En Jong Nui voerde dat uit. Vorige week hadden we hem even in de uitzending over dit hele verhaal. De juffen. En natuurlijk, dat kan ook niet anders. 3 voor 12 nog een vloedgolf was het vorige week. En we waren ook in de blije aanwezigheid van Roy de Smet. Die uh, hier ook live een uh, een en ander liet horen van nummers die nog uitgebracht moeten worden. Dus dat is uh, nog allemaal toekomstmuziek. Zover is het nog niet. Er zijn nog van die singles die we nog echt een beetje nog de nodige aandacht moeten geven van de afgelopen maand. En een ervan is deze van Mademoiselle and Butterfly. I saw a butterfly today. Spread his wings, then went away. I wonder where he could have gone. Mm. Made me stop for a moment in time. Wishing one day I'd have beat be. Feeling. Hey, sometimes I don't have a lot to say But in my mind it's not always that great Northern lights come closer so I don't have to close my eyes To see in the night Empty voice if it's shallow incline But sometimes it is so easy to I To stay away from the outside it in mind or maybe like simply wanted to leave it behind be my guide feel like it's time to spread my wings and deny what is mine cause i vanavond presenteren ze hun EP Damachi, uh, Tamagotchi Paradise. Daarvoor hoorde je Mommazelle met Butterfly. Uh, trouwens, in datzelfde voorprogramma speelt ook Elvira, Elvira Smink. Die we kennen nog van de Robak agda En binnenkort komt ze met uh, haar debuutmateriaal. Gedaan. A wise gentleman looking at me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 I want to love you, that's all. Eén van de mooie dingen die uh, Juni heeft voortgebracht is dit hele verhaal van Ghana. Uh, dat was gebaseerd op de vrouwen van Leonard Cohen en of daar uh, wel een bepaalde vorm van waarheid in zat. A waiting game. Oftewel, schuine streep, Songs for Lennart. Dus dat uh, is uh, een beetje het uh, verhaal. Live and Lose, dat uh, is het nummer. En ik heb hem ook eens een keer op uh, de dinsdagmiddag al uh, laten horen. Of dinsdagochtend zelfs. Um, we gaan op uh, naar het uh, nieuws van 8 uur. En het uh, is ook weer een nieuwe single. En morgen komt hij uit, Dingel en Band. En dat nummer heet Wide Open.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 We'll mm -hmm.